Zes uur. Clement Peters met het NOS Journaal. ...veel eerder had moeten terugtrekken. Hij zegt ook dat hij minister opstelde niet heeft geadviseerd... om bedragen van de tevendiel niet met de Tweede Kamer te delen. Hij herhaalde dat hij als Kamerlid de grens tussen zijn rol als medewetgever... en als controleur van de regering onvoldoende heeft bewaakt En hij noemde die fout. De Tweede Kamer is zeer kritisch over zijn optreden... en wil ook weten wat premier Rutte wist van deze zaak.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 President Barrow van Gambia heeft de internationale troepenmacht in zijn land gevraagd om nog een half jaar te blijven. Enkele duizenden militairen uit Senegal, Ghana en Nigeria waren vorige week het land binnengetrokken toen Barrow's voorganger Jame weigerde te vertrekken. Jame verloor in december de verkiezingen van Barrow, maar hij wilde met een beroep op stembusfraude de macht niet uit handen geven. Onder druk van de internationale troepenmacht vertrok hij vorige week alsnog uit Gambia. Een inbreker die zich in Vlaardingen probeerde te verstoppen voor de politie heeft urenlang bekneld gezeten, meldt RTV Rijnmond. De politie deed een inval om hem op te pakken, maar de man verstopte zich tussen twee spouwmuren. Een paar uur later belde zijn vriendin de politie omdat de man niet uit de spouw kon komen. De brandweer moest eraan te pas komen en die vond hem ondersteboven tussen de muren en moest een deel slopen om hem te bevrijden. Hij is voor een paar schrammen behandeld in een ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Het is vrijwel overal helder, bij een graad of twee. Vannacht gaat het opnieuw vriezen, lokaal tot min zes. Overdag schijnt geregeld de zon en dan wordt het tussen de zes en negen graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files staan in het midden van het land... en het zijn vooral ongelukken die heel veel vertraging veroorzaken. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is het gewoon druk. Tussen Naarden en Eembrug rijdt het langzaam over 11 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knoopentijl 9 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaansveen en Zoete rijndijk 7. 20 minuten op onthoud heb je op de A15 van Gorkum naar Nijmegen... tussen Leerdam en Wadernooijen. Bij Wadernooijen ligt rommel op de weg en dat levert de andere kant op file op. Tussen Tiel en Wadernooijen 5 kilometer. Op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland 5 kilometer bij Knoop in Door een ongeluk, daar is één rijstrook dicht. De A27 dan, Gorkum Almere, tussen Knop het Lunette en Hilversum, 8 kilometer. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht, tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht 6 kilometer, 20 minuten verdraging. En ruim 20 minuten oponthoud op de N230 Utrecht Maarsen voor de aansluiting met de A2. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Love. Wait for them to ask you who you are. at the door, so when you step inside, jump on the Your situation's at the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 Lay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 Confort, Confort. Confort. Confort. Op 106.9 V. FM.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 Dan zie je niet alleen.